Zo lieve mensen, dit is alweer uh, lezing 199, zie ik toch mijn grote verbazing. Nou, eigenlijk niet hoor, maar toch ook wel weer wel. Er um, zijn er toch zomaar weer bijna 200 overheen gegaan. En dan nog de, de zondag één keer in de maand. Um, ja. maar goed, uh, vanavond... Uh, een hele goede avond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagener-Ratenband. En welkom natuurlijk ook nu weer dat je ervoor gekozen hebt om, eh, ja, om naar deze lezing, deze meditatie, te willen luisteren. Want niets is vanzelfsprekend. Ook dat is een zin die je eh, je eigen kunt maken. Dat heeft dan weer met verwachtingen te maken, maar daar ga ik het nu niet over hebben hoor.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 Misschien kun je niet je beide voeten op de grond zetten. Visualiseer het dan. Of misschien lig je wel. Visualiseer het dat je dat doet. Maak verbinding met je hele lichaam dan. Met de aarde. Met het binnenste van de aarde. Het, het centrum van de aarde. De logos van de aarde. Maak die verbinding met dat licht van die aarde. De liefde van de aarde. En wees dankbaar dat wij ons leven mogen, ons karma mogen uitwerken op deze aarde. Dan mogen we best wel eens de aarde voor bedanken. Zodat wij snelheid in ons denken kunnen krijgen. Snelheid in onze ontwikkeling, in ons bewustzijn kunnen krijgen, kunnen maken. Dan heeft de aarde zich toch maar helemaal voorbereid verklaard, ongeacht hoe wij mensen ook met elkaar omgaan, of de hele boel naar nou bij elkaar staan te krijsen en te gillen. De liefde volkomen kwijtgeraakt zijn en in oorlogen vervallen zijn. Koud geworden zijn. Ziektes hebben. Daardoor zijn gaan oplopen en daardoor niets meer kon groeien op die versroeide aarde. Ondanks dat had de aarde ons lief. Iedere keer weer opnieuw, iedere incarnatie weer opnieuw, mochten wij weer ons leven hier op deze aarde leven. Dan mogen we best wel eens over nadenken. Niets is vanzelfsprekend. Nou goed, maak verbinding met dat licht, het licht buiten jezelf, de zon, de sterren, de maan, misschien een kaars. Maak die verbinding in jezelf en weet dat jij uit dat licht bestaat. Jij bent dat licht. Wees ervan overtuigd dat jij dat licht bent. Voel het in jezelf. Voel dat. Nee, je kunt het niet zien. Je kunt het wel voelen. Het zit in jou. Het zit ook in jou. En adem rustig in. En neem de tijd om rustig uit te ademen. En naar je eigen innerlijk te gaan. verbind je iedere keer weer met de ziel die jij zelf bent. Op die plek, op de zonnevlucht. Eén voor allen, allen, voor één. Het komt wel voor dat er mensen zijn die deze wezingen niet begrijpen. Dat ze een zwever vinden. Dat ze dan zeggen: maar ik sta met beide voeten op de grond. Maar juist omdat ze in een illusie leven, staan ze niet met beide voeten op de grond. Dus ja, soms begrijpen mensen deze lezingen niet. Dat is niet erg. Pluslot heeft alles met bewustzijn te maken. Maar het is mijn plicht, zou ik toch wel willen zeggen, om de dingen zo duidelijk mogelijk te maken te zeggen, te zeggen, te schrijven, maar er zijn zelfs mensen die het, zelfs het geschrevene niet lezen, ze kunnen wel lezen, maar zien toch in hun geestesoog andere woorden staan. Hoe kan dat nou, zou je kunnen zeggen? Maar het gebeurt maar al te vaak. Het gebeurt maar al te vaak dat als je met mensen praat, dat als die woorden herhaald worden, er een totaal andere betekenis uit hen komt dan wat er duidelijk bedoeld en gezegd werd. ze draaien het om in hun hoofd waarvan, wat, waarvan ze denken dat er gezegd werd. Dood gewoon omdat ze zo min over zichzelf dachten. En dachten, en gewend waren dat iedereen hen op een bepaalde wijze benaderde. Agressief, lelijk, altijd met verwijten. Dat was wat ze hoorden. Zo heeft alles met bewustzijn te maken. Alles heeft met de eigen angst te maken, de angst het niet te begrijpen, de angst overgeslagen te worden, de angst niet serieus genomen te worden, de angst voor de wanhoop de leegheid in zichzelf, die ze denken te zijn, de angst voor, ja, en ga zo maar door. Dan zou je toch kunnen zeggen dat, het, dat de geschreven woorden toch veel meer duidelijkheid in zich hebben. Dat is ook zo. Maar toch wordt niet door sommigen gelezen wat er werkelijk staat. Ook dat heeft met die mens zelf te maken. Hoe duidelijk het ook geschreven staat, die mens leest wat hij wil lezen en denkt dat iedereen tegen hem is. En van daaruit... Reageert deze mens. Wat alle tegen hem zijn, tegen hem of haar zijn. Het tegendeel is waar. Juist die liefde van al die mensen die die ene mens erbij willen. Eén voor allen en allen voor één. Want wat overblijft, is toch wel een triest gevoel, als de woorden niet begrepen worden. Nee, inderdaad, nooit medelijden. Want de mens doet het allemaal zelf zelfverantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten, zelfverantwoordelijk voor wat hij zegt, zelfverantwoordelijk voor wat hij schrijft, maar nog veel belangrijker, zelfverantwoordelijk voor zijn eigen gedachten. Maar toch, wat blijft er over? Mededogen. En voor mij ook het gevoel, ook met hem, ook met haar. Wil ik leven. Ook met u wil ik leven. Net zoals ik met ieder mens wil leven. Niemand uitgezonderd. Voor ieder mens is die diepe, diepe liefde. Want wij kunnen niet oordelen of veroordelen. We zijn zelf net zo geweest en het is de herkenning van toen wij eens ook zo waren. Wanneer? Maakt helemaal niet uit. Het kan in dit leven zijn geweest of in eerdere levens. Dus de herkenning van eens dat wij zelf ook op deze wijze gereageerd hebben. <tot> dat wij zelf de keuze maakten toen om in ons harde denken vast te willen blijven zitten. Nu, in deze tijd, een tijd van enorme veranderingen, weten mensen nu inmiddels dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden in het leven. Maar velen vechten als een gek, vechten als een tolle daartegen. Want ze willen geen eigen keuze maken. Ze hebben liever dat anderen hen vertellen hoe te doen en hoe te leven. Om dan met alle angst, dus met alle verwijten in zichzelf te zeggen dat ze heel assertief kunnen zijn. Ze zitten liever te wachten dat anderen hen vertellen hoe te leven, hoe te doen. Ze hadden verwacht na de liefdevolle volle woorden en liefdevolle woorden neergeschreven, verwijten terug te krijgen en woorden te ontvangen hoe ze moeten reageren, hoe ze moeten leven, maar ze hoorden de liefde niet. Ze hoorden slechts de verwijten in zichzelf. Ze hoorden de liefde niet. Waren ze daar immuun voor? Nee. Ze hoorden de wanhoop van zichzelf, de angst, de pijn, het verdriet. En zij bepaalden zelf dat die kant van hen belangrijker werd gevonden dan de liefde die ook in hen zat, zit, maar waar ze het bestaan nauwelijks van kennen. Je zou het kunnen zeggen, ja, tot je verbazing, maar toch hebben wij dit allemaal ook meegemaakt. Als je hier overheen bent gekomen, dan heb je dit ook, ditzelfde traject afgelegd. Want wat is het nu, dat zulke mensen willen? Zij willen graag, net zoals er nog steeds zoveel mensen op aarde zijn, dat anderen veranderen, zodat zij niet hoeven te veranderen. Je kunt het zelfs ook in hele... Um, je kunt het zelfs in landen zien, waar aan de bevolking gezegd wordt, je moet veranderen, opdat wij je kunnen vertellen hoe je moet leven. Of je wel of niet kinderen moet nemen en hoeveel en waar jouw werk ligt. Hoe is het mogelijk? Misschien voor die zielen die dat nog één keer helemaal volledig willen en moeten meemaken van hun ziel. Om die pijn te kunnen voelen. Want ze willen graag, net zoals zoveel mensen hier op aarde, zei ik al, de Anderen veranderen, zodat zij niet hoeven te veranderen. Stel je voor, de ander moet veranderen, zodat jij het niet hoeft te doen. Zodat jij een plezierig leven zult hebben. Hoe eigenaardig is dat? En zo gaat het nog, zo, nog steeds bij zoveel. Stel je nu eens voor dat, dat één mens uitmaakt uit naar welke kant de weegschaal opgaat. Een negatieve of een positieve op aarde? Stel je nou eens voor dat, dat jij die ene persoon bent. Of iemand anders dat zou zijn. Zo belangrijk ben je. Zo belangrijk is één mens. Stel je voor, alle andere mensen te willen veranderen, opdat jij het beter zou hebben. Wat een gevecht! En vind je eigenlijk niet dat vechten lang genoeg geduurd heeft hier op aarde? Wat hebben we daarvan geleerd? Niks toch eigenlijk, want het gaat maar door, behalve dan dat we het niet meer willen? En we weten nu zo langzamerhand wel dat het gevecht een gevecht is tegen hetzelfde, tegen jezelf. Goed, nog steeds goed te zien in veel mensen. Goed te horen bij veel mensen. En ook goed te zien dat waar ze tegen vechten het bij de anderen neerleggen. Kwaad zijn op jezelf en er niets van begrijpen en het bij de anderen neerleggen. Dat is waar de meeste mensen mee opgegroeid zijn. Ze wisten niet beter. Het voelde veilig en zo leek het leven te zijn. En hier kan ik nog een heleboel over vertellen maar. Denk er eens over na. Laat zelf is die diepte in jezelf ontstaan. als ik zeg, zo leek het leven te zijn. Hoe vreselijk is dat? En wat een grote les kunnen wij daaruit leren. Ieder van ons. want het is maar één gedachte verwijderd van de gedachte, om in ons zelf te blijven. Om in ons goddelijke zelf te blijven. Zo waren een een paar mensen die een paar zinnen kregen waar deze liefde, deze woorden, vol liefde in zat. Een paar woorden kregen waar ze als een tijger tegen hebben gevochten. Want het raakte hen. En dat was de schuld van de anderen. En niet alleen zinnen van mij, maar ook van anderen, van boeken die gelezen konden worden en die wellicht als vuilnis neergesmeten werden. En die zinnen en woorden gelden voor alle mensen. En we kunnen ze op alle mensen leggen. Het is het gevecht in die mens zelf. Het gevecht. Dat hij denkt dat hij iets is vanuit de illusie. Maar niet weet dat hij in wezen een goddelijk licht is. En daar gewoon in kan zitten, in kan leven. Want ondanks het gevecht van de mens met zichzelf. Is toch iedere keer de hang naar goedkeuring en liefde van anderen? Wat iedere keer weer duidelijk is, en sommigen doen daar levens en levens over. Dat als een mens vecht met wie dan ook, ook met zichzelf. Hij het altijd verliest. Dat mag die mens hier op deze aarde leren. Die gelegenheid wordt hem hier op aarde geboden, om hier geboren te worden. Ik ben ervan overtuigd dat er een ommekeer aankomt. Misschien in een kleine kring om je heen in het groot, in het heel groot op deze aarde. Ja, en wanneer? Ik zou het niet kunnen zeggen. Maar we zitten er onmidden in. We zitten onmidden in die verandering. Want ook met jou wil ik leven, hoorde je. Daar kun je over nadenken. We houden van je, simpelweg, omdat jij daar ook bij hoort. Ook met jou wil ik leven, wie je ook bent. Daar zitten geen restricties aan, je wanhoop, je angst is voelbaar, is te zien soms, te horen en te lezen. Kijk hoe ver je het hebt laten komen. Is het nou werkelijk zo dat al die anderen om je heen fout zijn? Zullen al die mensen waar je in je leven mee te maken hebt, fout zijn? Zou jij de enige zijn die het leven begrijpt, die het leven lief heeft en die de vrede in zich weet? kan het dan dat je zo vreselijk kwaad moet zijn? <coughs> Hoe kan het dan dat je de keuze in jezelf maakt, dat de kwaadheid een grotere rol speelt in je leven dan de liefde? Dan dat je zo wanhopig bent en verdrietig en niet gelukkig bent ja, je roept het wel luid, maar je weet dat het niet zo is hoe kan het dan dat je de liefde niet kunt horen maar goed, of mensen mij nu wel of niet begrijpen is niet van belang het gaat er alleen maar om dat slechts één mens wakker kan worden. En jij kunt dat ook zijn. Maar ik denk niet dat je luistert. Alles moet gezegd worden en dat moeten is vanuit de zin. Ik kan niet anders en het is ook met zoveel liefde. Maar zonder de God in mij ben ik niets. Ik kan het ook niet alleen, ik kan het alleen met de God in mij, dat stukje God, dat ik ben, net zoals jij dat bent. Dat is ook precies waarom ik me kan verbinden met de anderen en opgaan in de anderen. Want die ander ben ik ook. En je bent geen geheim voor mij. Alles wat jou aangaat, gaat mij aan. Zo is het ook met alle mensen waarover je hoort. Ook met u wil ik leven. Soms met niet meer dan één of twee zinnen. Meer is ook niet nodig. Ook met de ander kun je verbinden en opgaan in. Zo herken ik mezelf. Ik heb dit meerdere malen in een, in een lezing geuit hebben mensen het herkend? Hebben mensen het herkend bij zichzelf? Voor mij maakt dat niets uit. Ik hoef het niet te weten. Eens zal het herkend worden door allen. Net zoals ik ook dat eens zo herkend heb. Nesten. Ieder mens heeft tijd nodig om zichzelf te leren kennen. <coughs> Niemand uitgezonderd. En ieder mens is het waard. Niemand uitgezonderd. God houdt van alle mensen. Ook van de mensen die alles in de ogen van anderen verkeerd doen. En misschien houdt God wel meer van die mensen, dan van al die mensen die denken het allemaal goed te doen. Ja, niets gebeurt zomaar. Alles gebeurt volgens een bepaalde ordening. Terwijl we toch veel keuzes hebben, Vanuit onze gedachten. Welke toekomst wij willen laten gebeuren. Dat is de vrije wil die we hebben. We kunnen op elke weg terechtkomen. Je doet er alleen langer over om op jouw weg van het midden te komen. En je maakt het jezelf, ieder leven, moeilijker. Want je wilt daar achter komen Dus die makkelijke, eenvoudige eh, gebeurtenissen die je eens had en die je niet begreep en waar je maar gewoon overheen wilde stappen en niets mee wilde doen, werden in een volgend leven iets zwaarder. Maar je kon het aan. En nog heb je de vrije keuze om ermee te doen wat je wilt. Je maakt de tijd kort voor jezelf om ermee om te gaan. Om bij dat goddelijk licht te komen. Inderdaad, <coughs> inderdaad, inderdaad, nooit zomaar, altijd met de liefde. Altijd de enige, de enige energie, de enige kracht op deze wereld, in dit universum. In alle universum. Stel je voor, deze energie, die liefde, is zo onnoemelijk groot, dat ze het kwaad het kwaad, het negatieve, naast zich laat bestaan. Want die energie, die liefde, daar geen angst voor heeft. Want alles is al liefde. Zo sterk is de liefde dat het niet bang is voor het kwaad. <coughs> Kijk of jezelf ook zo kunt leven. Met wel de herkenning en de herkenning van het kwaad, want eens heb je het ook, heb je het ook eens moeten meemaken om het andere te waarderen. Zonder nacht, geen dag, zonder het een, niet het ander. En er was een vraag na een uh, e mailcorrespondentie en hoef je niet te vertellen hoe leuk ik dat altijd vind. <coughs> en uh, de vraag was: ik zou ook nog willen weten van waarom had je toen die omslag dat je opeens dacht: ik blijf bij mezelf. Ja, ik heb inmiddels de vraag via e-mail beantwoord en ik zal hier het antwoord geven. Ja, en uh, het antwoord is wel ongetwijfeld wat. Meer uitgebreider uitgebreide zijn dan eh, van in de e-mail, want eh, ja, tussendoor haal je het gewoon helemaal weer naar boven. En eh, ja, zo gaat dat gewoon. Ja, de, de omslag, ik blijf bij mezelf. <tossimus> <tossimus> nou, ik zal nog weer even een slokje water nemen. De omslag, ik blijf bij mezelf, een sterke gedachte. Een, een zeer sterke gedachte die ik oorspronkelijk bij Malva, en ik heb daar wel eerder over verteld, bij Malva <coughs> hoorde. En ja, niet iedereen viel het op, dat hoeft ook niet. Er zijn mensen die dat misschien al eerder waren, was opgevallen, maar mij viel het blijkbaar op een gegeven moment op. En blijkbaar moest ik dat horen, omdat het voor mij ook tijd werd om dat, <coughs> om dat te horen. Want zo gaat dat gewoon, je hoort wanneer je er aan toe bent, waar je aan toe bent. En Wat dat betreft, sluit het goed aan met wat je zojuist van mij gehoord hebt. De woorden, blijf bij jezelf. <hijen> Lieten mij bij mezelf blijven, om me niet meer Mee te laten sleuren in het gedoe en de emotie van anderen, van de wereld om mij heen. Maar om duidelijk bij mezelf te blijven, dus die keuze te maken om in mijzelf na te denken en niet dat, dat, dat oeverloze denken wat kant nog wel raakte, van uh, huppakee, heen en weer denken, en in allerlei gedachten, spinsels terechtkomen, nou werkelijk eens serieus in mezelf na te denken, kwam ik op de gedachte, om mijn gedachte te veranderen. Dus na die woorden van, blijf bij jezelf. Omdat ik dat nooit deed. Net zoals al die anderen waar ik het zo even over had. Dus dat ik op een gegeven moment bij die woorden kwam en in mijn gedachten die, hoor, die, die eh, woorden hoorde en tot de conclusie kwam, in de beslissing in mezelf kwam, om, eh, dat ik mijn gedachten diende te veranderen. Dat, dat sluit ook naadloos aan met wat je hiervoor hebt kunnen horen. En dat gebeurt bij ieder mens. Als je die keuze maakt om bij jezelf te blijven, om in jezelf te blijven, te gaan blijven, te gaan horen. Dan kom je daar. Dan krijg je de juiste gedachten aangereikt. En dat we daar geen vertrouwen in hebben, is omdat we ons duizenden jaren gek hebben laten maken door, laten we zeggen, organisaties die ons vertelden hoe te moeten leven. En anderen te gehoorzamen. En zij zouden het wel voor ons doen. Maar we hebben in feite niemand nodig, behalve onszelf. Dan krijg je ook alles aangereikt. Dus toen ik bij die gedachte kwam, blijf bij jezelf. Toen kwam ik erop dat ik niet kon verwachten dat de buitenwereld voor mij ging veranderen. Omdat ik dat dan zo graag wilde. Zodat ik dan gelukkig zou worden. Het is dat te gek vermoeden. Dus het bij jezelf blijven is een gedachte die je ineens opvalt en dan pas kun je er iets mee doen. Dan weet je, want dat krijg je aangereikt, die woorden, die gedachten weer, dat je buiten de emotie van de buitenwereld dient te blijven. Buiten de emotie van anderen. Dat, dat je dat wat bij anderen hoort, niet mee moet nemen in je eigen gedachten. Want daar ga je niet over. Wat hoort bij die anderen? En die woorden blijf bij jezelf waren. Zo krachtig. Dat liet lieten me geweldig nadenken. Om me dus niet mee te laten slepen in de emotie van al die anderen. Van de televisie, van de krant, van... Mensen om me heen, nou, eh, dingen die je onderweg zag, of, of wat dan ook, of in je hoofd allemaal gewoon gekke dingen bedacht. Maar in mijzelf het probleem op te lossen, zonder van de ander te, wacht, te verwachten, te moeten veranderen. Maar dat ik zelf door het probleem op te lossen, zelf diende te veranderen. Dus nooit meer... De emotie de baas te laten worden. Want dan verlies je de controle en gaat de ander het van je overnemen. Die pakt het gewoon over. En is hij daar schuldig aan? Nee, want je hebt zelf die toestemming gegeven. Je doet het zelf. Je verliest dus de controle en wat erger is, je kunt niet meer helder nadenken. Je bent de controle over jezelf kwijt. En er zijn altijd wel Mensen, dingen om je heen die het over willen nemen, hoor. het staat al klaar. Je dient dus ook altijd alert te zijn. De ander gaat het overnemen en je bent dus ook niet meer de baas over jezelf. Nou, je gaat gillen, schreeuwen, je gaat wat stampvoeten en, en nou ja, je bent dus ook niet meer de baas over jezelf. En je, gaat, je sluit je op. In jezelf denk je en nou je gaat mokkend en zuchtend en steunend en klagend je leven door. Dat is dus duidelijk niet blijf in jezelf. Dat is jezelf buitensluiten, want jij kunt er niet mee omgaan. Dat is jezelf toestaan om in die illusie die je dan tot op dat moment. En waar je tot op dat moment eeuwen en eeuwen in geleefd hebt, hebt, te laten blijven. Dat ben je gewend en zo denk je te leven. Je denkt dat zo het leven is. En juist door die gewending kost het je ook zoveel moeite om daaruit te stappen. En kunnen de woorden, blijf bij jezelf, ik blijf bij mezelf. Zo'n krachtige invloed op je hebben. Niet een invloed dat je iets moet van een ander, maar een invloed, een, een, een liefdevolle invloed om jezelf te worden. Een duwtje in de goede richting, een klopje op je schouder naar de richting van het licht. Die verder eigenlijk niets doet om je alleen maar in de armen willen sluiten. Om weer een stapje op weg naar jezelfkennis zelfkennis te doen. Ja, dat had bij mij gewerkt en ja, nog steeds natuurlijk, want de buitenwereld kan toch wel eigenaardig reageren en wil vaak de ander meelaten sleuren zijn gedachten. En ook hiermee zou je kunnen zeggen dat het je aansluit op wat je je hebt kunnen horen in het begin. Maar tegelijkertijd kijkt die buitenwereld ook heel goed toe hoe ik dan... Ik vervelend dat moet zeggen, maar ik moet het toch zeggen, hoe ik ermee omga. Je wordt gezien. Er zijn mensen die wel degelijk goed kijken hoe ik ermee omga. Die het nauwlettend in de gaten houden. Want ze voelen intuïtief dat ze ook die liefde in zich willen voelen. Ze voelen intuïtief dat ze ook zo willen leven. Dat ze ook die vrede in zichzelf willen hebben. En dat ze daarna willen leven en dat ze het ook eigenlijk zijn. Dus ja, je wordt gezien en, je, en er wordt goed op je gelet, er wordt goed op me gelet. Ook misschien wel juist die mensen die zich zo tegen, tegen je, tegen mij dan, keren en die zo hun ongebreidelde voeten lekker loslaten in, in e-mails of wat dan ook, maar waar ze dan helemaal niets mee kunnen doen, omdat er geen grond meer is waar ze de volgende woorden op kunnen richten, geen <coughs> er is geen eh, er is geen waar ze het op kunnen richten dood gewoon omdat die pijlen weer terugketsen naar zichzelf omdat die liefde van die mens die zichzelf gevonden heeft die de vrede in zichzelf gevonden heeft die die liefde heeft één is met die liefde in zichzelf dat is die goddelijke eenwording dat die liefde zo groot is dat die als een, eh, een, ja, in die aura om zich heen vast zit. En alle pijlen, <coughs> letterlijk of figuurlijk, daarop afkent ze. En als mensen eens wisten hoe het, dat het werkelijk zo werkt. Want zo werkt het in het gewone leven van de mensen, maar zo werkt het ook in de werkelijke werkelijkheid. Die hier ook gewoon de hemel op aarde is, ook al weten de mensen niet dat het werkelijk hier bestaat. Die pijlen worden dus op die liefde afgeketst en richten zich terug naar henzelf. Ja, het is dus een duidelijke zin, blijf bij jezelf en het brengt je naar een heldere denkwijze. En eindelijk ben je dan zover dat je het echt hoort in jezelf, dat, je, dat die zin je opvalt. En dat stuurt je, maar dat doe je zelf, want jij maakt de beslissing. Het stuurt je naar jouw weg van het midden, naar jouw middenweg, naar jouw juiste enige weg. De weg van jou. Dus niet de links, niet de rechts, niet met een omweg, maar de weg van jou. Dus nu neem je dan zelf de verantwoordelijkheid om bij jezelf te blijven. De keuze in jezelf te maken, te herkennen dat je wel degelijk in staat bent om een eigen keuze te maken. Dat je daar vrij in bent. Bent, Want dan ben je werkelijk vrij. <coughs> en dat niemand jou vertelt hoe jij moet denken en wat je moet denken en wat je moet doen en wat je niet moet doen. Want jij bent de baas. Jij bent meester over jezelf. Dus dat is een grote verantwoordelijkheid die je voor jezelf neemt. Je nooit meer mee te laten sleuren. Dan ben je werkelijk Vrij. Toch hoeven we ons niet zo zorgen te maken over het kwaad. Want het kwaad is niet anders dan het onbegrepen licht, dat, dan het licht dat niet begrepen is. Mensen die het licht niet kennen, maar toch ergens wel weet van hebben, zijn niet werkelijk het kwaad. Ze begrijpen het licht gewoon niet. Ze leven in de illusie die het kwaad zou kunnen noemen, omdat de keuze daarnaartoe heel gemakkelijk is. Ze horen andere woorden dan de woorden van liefde. Is het daarom dat de woorden van liefde van liefde met de hoofdletter dus, geheime woorden worden genoemd? Omdat ze niet door iedereen door iedereen werkelijk gehoord worden? Dat het lijkt alsof het maar voor een select groepje mensen bestemd is? Nee, het is voor ieder mens bestemd. Maar nogmaals, het hangt altijd van het eigen bewustzijn af wat er gehoord wordt en wat er niet gehoord wordt. En wat er anders gehoord wordt. Die mensen die met deze onwetendheid behept zijn, zal ik maar zeggen, en die, de, die ook iets zich de vrije keuze hebben om in het kwaad, zich in het kwaad te wentelen, laten toch anderen zien zo niet te willen leven. Dus anderen die dat niet willen zien, dat wil ik niet. En zo versnellen zij in wezen het licht bij anderen. Mag ik je verzoeken hier nog een keer goed naar te luisteren. En er misschien over na te denken in jezelf. Hmm. <coughs> het kwaad bestaat niet echt, hoor je mij vaak zeggen. En misschien ben je hier dan over nadenken. Het kwaad zal aan mensen laten zien dat er licht is, dat er liefde is. Wellicht iets om over na te denken. Dan pas kunnen we begrijpen dat het een niet zonder het ander bestaat. Dat de nacht een voorbereiding is voor de dag. Want dan pas Leren wij mensen, en wij kunnen het niet uit boekjes leren of van anderen leren, we dingen het zelf mee te maken, zelf te beseffen, zelf te ervaren. Alle gebeurtenissen dus die op ons pad komen, omdat al die gebeurtenissen stuk voor stuk, en wij deden daar al vele levens over, om ze dan stuk voor stuk te begrijpen, te ervaren, om ze dan tenslotte te accepteren en los te laten. Dan hoeven we die gebeurtenissen nooit meer mee te maken. Dan is het kwaad uit die gebeurtenissen, het kwaad is begrepen. De angst is eruit gehaald. Blijf bij jezelf. Is begrepen. Is begrepen dat je je eigen waarden hebt. Begrijpen dat je je. Nooit meer met welke gebeurtenis dan ook laat meeslepen. Blijf bij jezelf eens begrijpen dat je de wereld om je heen met alles wat hier, wat zo hier en daar gebeurt, probeert te begrijpen en los kunt laten. Dat je, je daarover niet meer verbaast of kwaad maakt of wanhopig wordt. Maar waar we nu in zitten, de tijd bedoel ik, die tijd is voor ons allen een beproeving want welke kant gaan wij op? Gaan wij harder en harder worden? Door anderen de schuld te geven? Door onze verantwoordelijkheden niet meer te nemen? Door in de emotie van de ander te gaan zitten? Door alles ons heen te willen veranderen? Of ga je het anders doen? Gaan wij het anders doen? Juist in deze tijd. Een zeer belangrijke tijd in de evolutie van de aarde. En wat dat betreft maakt het jaar dan in feite niets uit in de totale tijdloosheid van de aarde. En ga je het dan anders doen? Ga je van binnen zachter worden? Maar wel met alle duidelijkheid in jezelf naar de ander toe? Ga je nadenken over dat de ander nooit schuldig is? Ga je je eigen verantwoordelijkheden in alles nemen? Ook in je dagelijkse bestaan. Maar zeer zeker en nog veel belangrijker, in jouw gedachten. Zoals je hier vaker hebt kunnen horen. Ga bij jezelf blijven. Dus niet in de emotie van de ander, die, dat die jou meesleept. Ga je besluiten om zelf te veranderen. Dus met andere woorden, ga je de weg. Jouw weg van zelfkennis op. Het is simpelweg een beslissing die de mens zelf kan maken. In het eigen denken. Dat is. Dat is werkelijk van jouzelf. Want wat je denkt, wordt je. Je wordt wat je gedacht had. Maar weten wij ook met welke macht wij te maken hebben? Weten wij dat wij die macht in onszelf hebben en kunnen gebruiken als we die weg van zelfkennis opgaan? Niemand kan ons redden in ons aardse bestaan. Geen God, geen engel, niet de ander. Maar wij kunnen onszelf bepalen te zijn, te zijn wie wij zijn, wie wij werkelijk zijn. Dan kunnen wij met onze eigen macht, dan kunnen wij onze eigen macht begrijpen en toepassen. dan zijn we in staat om met die macht te leven en het zelf te zijn. Met die macht die God zo niet wil en het zelf te zijn. Dan zijn wij meester over onszelf. En laten wij de ander die niet meegaat. De ander die een andere beslissing heeft genomen. Denk daar en blijf bij jezelf. Dat is wat ik je graag deze zomer zou willen meegeven. En doe ermee wat je, wat je wilt. Jij bepaalt. Zoals altijd. Ik ga daar niet over. Jij bepaalt. Jij hebt de vrije keuze. Nou, dit lijken me wel goede woorden om deze lezing af te sluiten en nog even wat mee te delen, want ik zou je natuurlijk heel graag een heerlijke zomer weer willen toewensen en ik zou je willen zeggen, ik ben in september weer terug en de eerste twee weken nadat uh, deze lezing uitgesproken is, na dinsdag uh, 5 juli, um, Wordt hij nog twee weken, blijft hij nog twee weken staan. En daarna, tot aan september, komen herhalingen. Ik hoop dat je daar ook een beetje plezier aan mag eh, beleven. En ik wens jullie allen het beste van het beste. Haal het beste uit jezelf. Gun jezelf het aller allerbeste. En dat is toch niet wild om je heen neppen. Hè? Dat is bij jezelf blijven. Alle kennis uit jezelf halen. Misschien vind je dat heel moeilijk, moeilijk en denk je, mijn God, hoe moet dat dan? Maar weet je, als je die keuzes gemaakt hebt, dan gaat het vanzelf. Want je wordt, er wordt alles aan je aangereikt. Het is niet moeilijk. Het licht is gelukkig dat je die keuze maakt. En wil jou optillen door al je moeilijkheden heen, die je vergaard hebt in al die levens. En wil je helpen. In je verdere leven wil je helpen jouw licht te maken, zodat je je nooit meer schuldig voelt. Dat zijn toch vreselijke gedachten die niet bij je horen. Leef je leven in dat licht en mocht je het moeilijk krijgen in de komende maand, anderhalve maand, mag ik je dan meegeven dat je gewoon de stap kunt zetten in die tempel van licht, Kerk, zo je wilt, maakt me niks uit. Stap daarin en voel dat licht om je heen. Je ziet niet eens schaduwen en alles wordt van je afgenomen. En ik kan het weten, want ik doe het altijd. Lieve mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. Afgelopen jaar, ik dank jullie daar hartelijk voor, want het is, nogmaals, het is niet vanzelfsprekend. Dank je voor het luisteren naar deze lezing. En heel graag tot in september. Tot ziens. Dag. Oh ja, dat moet ik dan natuurlijk ook nog zeggen. Alle lezingen zijn nog een keer te horen via mijn website yhra.nl op design.nl, d i z lange -i .nl. En eh, je mag me altijd mede met vragen. En indien mogelijk zal ik daar altijd zo snel mogelijk antwoord op geven. En misschien wordt het wel weer gebruikt voor nieuwe lezingen. En nogmaals, tot ziens. dag.